A question of pride. I need to hear you say, It ain't over until it's over. I will never quit till I get to the bottom line. It ain't over until it's over. Don't accept I'm living on borrowed time. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben als gasten Djooke Zhurloe, Barendrecht en het onderwerp is basistraining gedachtenkracht. Djooke is jaren geleden met Carmen de Haning gesprek geraakt en heeft daar vele trainingen gevolgd. Djooke durft nu volledig op haarzelf te vertrouwen en te genieten van het leven.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 Leuk. Nou, we gaan alweer naar een muzieknummertje toe. Nou, helemaal goed. Lekker. Dan gaan we luisteren naar de live versie van Vlieg met me mee van Treintje Oosterhuis. Ik heb voor dat uh, nummer gekozen omdat het, uh, ja, natuurlijk met de basiscursus, Vlieg met me mee, ik wijs je de weg. Je bent niet alleen. En dit is je kans. Uh, geef je op voor de cursus. Um, maar ook omdat ik het een mooi nummer vind om naar te luisteren. We zingen het zelf ook met uh, zanggroep Voices uit Aamuiden. Daar zit jij Daar zit, daar zit ik bij, ja, daar mag ik nog even tegen vertellen. Mensen, we hebben mannen nodig trouwens, ja. dus dit dus is gelijk een oproep. Als er nog mannen zijn die zeggen van, goh, ik heb zin om te zingen, dan... Dat uh, is bij heel veel koren ja. zo, hoor. Ja, maar ik ja. ben nou het gast. Ja. Jij ja. mag een andere keer een ja. oproep ja. doen voor jouw koor. Ja. Ja.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 Grijpen meteen, hey, hey, kom vlieg met me mee, over land, over zee, want het avonduur ligt geen zachte. is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom. Er ligt meer voor mij die grens dan je ooit denken kon. Op elke hoek wacht een verhaal dat je nooit hebt gehoord. Beleef je leven als een film, gooi je angst overboord. Een dag duurt niet zo lang. Doe wat je moet doen, en wees maar niet bang. Hey, hey. Kom vlieg met me mee, over land, over zee, want het avontuur ligt in achter de Weg en kijk niet achterom. Er ligt meer voorbij die grens dan hier.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 voelen. Het is niet zo altijd even eenvoudig om te voelen, maar ik denk dat muziek soms gevoel in je naar boven kan brengen, waardoor je denkt, hé, hey, mijn hart gaat hier sneller van kloppen, of ik krijg hier kippenvel van, of, en als je daardoor dus ja, je blijer voelt, of, dan, zou, dan spoor ik dat aan van nou, hè, laten we het met z'n allen naar jouw nummer luisteren. Muziek is ook een taal <tus> die internationaal verstaanbaar is, hè? Ja,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 Ja, ja maar dat ziek moet, worden, dat, moet uh, zeggen, dat moest dan Anders moet ik nu blijkbaar. nog schoenen staan ja. aan het kopen, maar ja. nu doe ik dus oh. hè, lezingen organiseren. Ja. Ja, maar daarmee geef je ook al aan dat het heel goed is om naar je lichaam te luisteren. En niet pas te wachten tot je ziek wordt. Nee, maar ja, dat... Ja, nee, dat was, ja. Dan zeg jij, je hebt een je keus, maar, maar ik had, had geen maar. keus. Want ja, dan moeten toch ook rekeningen betaald worden. Eh. Ja, nou, dat, daar ja. verschillen wij dan over. Ja. Oké, okay. nou, veruit. <laughs> ja. Dat kan je niet altijd voorkomen, dat je ziek wordt of een ongeluk krijgt,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 Um, waar ga je hem geven en wat houdt die training want daar was je eigenlijk al over begonnen om dat te gaan vertellen wat houdt het precies in ja um, ja ik en Carmen ze is uh, inderdaad al die jaren uh, echt mijn uh, mijn juf geweest ja, ik ken en nu noemt ze al een al een dan meneer mijn... ja ja dat, ja, dat, dat weet ja. ze alleen zelf niet nee. dat, dat, dat, dat zei ik al tegen moet ja? we er maar... nog even over ja? hebben ja, ja. nee um,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 Uh, he, iedereen herkent wel zo'n moment dat je uh, vast zit En als ik dan he, uh, Ik kwam bijvoorbeeld mezelf vier jaar geleden ook niet in de spiegel aankijken Zeg ik, ik hou van jou Dat kon ik gewoon niet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 Ja, leuke muziek. Dat heb je die heb je al eens eerder aangevraagd gekregen? Nee. <laughs> waarom waarom, waarom lacht dat dan? Ja, ja, dit is echt... Uh, ja, ik vind het gewoon echt een, een lekker nummer. It, uh... Oh, luisteraars, dit valt buiten de verantwoordelijkheid <laughs> van Inspiratieradio. <laughs> <laughs> ja, dit is... Uh, ja, ik, ja, uh, precies. De, uh, nee, tell me about it. Ja, de, de tekst is voor de rest gewoon een kwestie van uh, tell me about it. Uh, voor de een is dat makkelijker dan de ander in een groep uh, delen met elkaar... Maar ik moet eerlijk zeggen dat het gewoon deze muziek is die me helemaal opzweept. ja. Oké. Okay. Okay. Just Stone. Just <hielpfeel> Stone. <middel> How much loving do you, do you need? you need it once a day? Once, twice a day? Three times a day? Four times a day? You gotta let me know. I need a little loving, at least two times a day So when I call your boy, you better run here right away Let's never show of hands, who's addicted to their man If I could do the thing I want to you, you'd be changing all your Welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Djoeke Zuurlohe uh, Barendrecht. En het onderwerp is basistraining. Uh, basis, uh, nou, ik basistraining gedachtenkracht. Hè, hè? Sorry hoor, ja, voor die naam, gingen, naam. Spijt me. Ja, <laughs> ja, nee. ja, maar we hebben hier gewoon Janssen. Ja, ja, Jans Truus, Truus Janssen. Jij mag maar <laughs> ja. gewoon Truus Janssen. Truus Truus, wat is spiritualiteit <laughs> voor jou? Ehm... Um,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 100% juke, ja. Of ik het nou wil of niet. Nee hoor, nee, dat is onzin. Dat zijn, nou, ja, dat zijn gewoon sommige ja, dingen. Vind ik die vind ik wel. Die vind die kan het met tekst, de... hoor. Ja, ik, uh, 100% juke. Ja. Ja. Zou zo een merknaam kunnen zijn, ja. vind ik. Ja, nee, <laughs> ja, het is een beetje een moeilijke naam, maar. 100% <laughs> Goed, eh, truus. <laughs> ja, oké. Okay. Um, dus de cursus is wel spiritueel, tenminste. Je krijgt ander inzicht eigenlijk.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 Ik ben er wel, ik ben de aanleiding. Van... Ja, precies. En de titel van het volgende liedje is She's Not There. Oh, oh mooi. Oké, okay. dat is <laughs> gespeeld door Santana. <tied>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 En dan wil ik afsluiten met een vraag aan de luisteraars. Heb je zin om plannen te maken in plaats van zorgen? Nou, vlieg dan met me mee. En geef je op voor de basiscursus Gedachtenkracht. Nu is de tijd om het anders te doen. Stuur een, uh, een mail naar Inspiratieradio of uh, ga naar de site van uh, Carmen de Haan. En uh, ik ga 13 januari weer beginnen. Vol frisse moed en nieuwe ronde Nieuwe Kansen 2011. Ik zou zeggen, geef je op. Ik wens jullie allemaal nog een fijne avond. En uh, nou, heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn, dat ik mijn verhaal mocht vertellen. En jij ook mega bedankt. Ja, oké, okay, graag gedaan. De luisteraars, uh, tot ziens.